12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een druk bezochte bruiloft in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn gewonden en vermoedelijk ook veel doden gevallen. Lokale journalisten spreken van zeker 38 doden. Er waren volgens een ooggetuige meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er volgens de autoriteiten verschillende explosies afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. In Kabul plegen zowel de Taliban als de Afghaanse tak van de IS regelmatig bloedige aanslagen. De Italiaanse minister Salvini heeft 27 minderjarige migranten toegelaten. Ze zaten al twee weken zonder ouders op het schip Open Arms... in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa. En met zijn besluit geeft Salvini toe aan de groeiende kritiek op zijn migrantenbeleid. Premier Conte plaatste er vraagtekens bij... en een rechter in Rome zette een streep door het besluit om het schip te weren uit Italiaans water.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 In de eredivisie heeft Ajax met 4-1 gewonnen bij VVV. De Amsterdammers hadden het de eerste helft lastig in Venlo... maar liepen na de rust weg van VVV. Ado Den Haag verloor in eigen huis met 2-1 van Sparta. Emmen pakte de eerste punten van het seizoen... door thuis met 2-0 te winnen van Heerenveen. Het weer nog, vooral in Limburg regen. Later vannacht gaat het langere tijd regenen. Vooral in het zuidoosten en het oosten. Overdag trekt regen langzaam weg. Smiddags schijnt de zon. Het wordt dan rond de 20 graden. En s'avonds gaat het harder waaien. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief, dank je wel. Namens het internet en sieren.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 Let's go.